Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste stemmen worden uitgebracht. Deze mensen hebben al een rondje rood gekleurd. Ik denk woensdag komt iedereen en uh, dat vind ik eigenlijk toch wel eng. Ik uh, maak iedere morgen een uh, ommetje en uh, nou, dan kan ik net zo goed ook even hier langs lopen. Hè? Vanwege corona zijn de verkiezingen over drie dagen uitgesmeerd. Vandaag en morgen zijn vooral bedoeld voor kwetsbare mensen, zoals ouderen of mensen met een ziekte.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 Heeft te maken met de moord op Sarah Everett. Die Britse vrouw van 33 verdween vorige week en werd vermoord teruggevonden. Zij werd dit weekend herdacht. a guy, you know we do have a role and a responsibility to um, probably step up a bit more and say say more about these issues. It's amazing to see that a lot of people have have brought flowers down and everything, and the right conversations are being started, but. Na de herdenking grepen agenten hard in toen ze zagen dat mensen zich niet aan de coronaregels hielden en te dicht op elkaar stonden. De Britse premier Johnson wil het daarover hebben met de politie. Ook heeft hij vandaag een overleg met ministers en agenten over het veiliger maken van de straten. Het weer, er vallen wat buitjes, maar we krijgen ook de zon te zien vandaag. Het is een gaatje of negen. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 bij Goedemorgen Zandvoort. Het is nu Goedemiddag Zandvoort. Het is zaterdag 13 maart en wij gaan verder praten met... We hebben trouwens net geluisterd naar ABC met When Smokey Sings. Maar nu gaan we luisteren naar Hans Rubeling van de Sebon. Ja. Nou, het heet niet meer Sebon, het is nu de Notenwinkel. Van Zandvoort en ten Omstrijd. Ja, precies. Nog wel. Hans, wat doe je ons aan?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 Kaas oh, ja. wat zeg maar dit, je nou? Nee, ze is niet redelijk bedoeld. Nee, ik nee, bedoeld. ik begrijp het, ik begrijp het. Nee, maar, nee, maar jij trom. hebt natuurlijk een veel grotere assortiment. Uh, en uh, Peter Tromp heeft een bescheiden assortiment. Dat is eigenlijk nee, het verschil. Nee, nou, hij heeft ook wel een, een aardig assortiment. Alleen ja, kijk, uh, hij verkoopt kaas en bijzaak is noten. En wij verkopen noten. Dat is ons core business zeg maar. Ja, ja en dan de bijzaak uh, was uh, chocola en uh, koffie, uh, zeg maar. Ja, en wat kaas onder de toonbank. Oh ja. Nee, overigens, die, die winkel in Heemstede uh, van Cebon, dat is nog echt een cebon winkel. Die, um, die, die hebben ook uh, workshops. Hè, die, die doen uh, uh, workshop uh, chocola, geloof ik. Uh, daar. Ja, je hebt een chocolade atelier achterin. Ja, ja, het is overigens een ex-collega van mij, van, uh, van vroeger, van Debitel. Dus dat vind ik wel heel Ray, erg. Dan uh, wordt je ook weer uh, rainy, weet niet, maar... Uh, ja.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 De mix, de bekende mix, de seizoensmix, uh, is natuurlijk een van de favoriet verkochte mixen bij jou in de zaak. Ja, ik werd even afgeleid door mijn vrouw, die staat uh, een, een, een, toch uh, aanzienlijke klanten helpen hier, uh, Frank. Oh, je bent in de winkel nu. Ja. Wat ja. zeg je, Frank? De kant show walshow Al van de kant Show walshow op dinsdagochtend. Ja, dat is leuk. Ja, dat is een hele ja. leuke show.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 de pauw met China in your hand. weer terug. En wij hebben, als het goed is aan de telefoon, Rick de Haan. Hij is van de organisatie Kika Run. Dat klopt. Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. ja het goedemiddag. is Goedemorgen Zandvoort, maar we smokkelen een beetje door naar de middag. Ja, ja Kika Run. Ja, dat is, dat is bijna niet meer weg te denken hier in Zandvoort uh, eigenlijk. Alleen, uh, het, het zal er ieder, iets anders uitzien dit jaar, denk ik. Ja, dat klopt inderdaad. Normaal hebben we natuurlijk... Uh vaak de Run for Kika's echt op locaties in steden... Ja. waar je met z'n allen bij elkaar komen en dan uh, gaan rennen. Maar ja, dat is helaas nog niet mogelijk. Dus uh, ja, hebben we wat anders verzonnen. Ja. En het, dat, je kunt het dus doen vanaf je eigen plek, hè? Je kunt je aanmelden en, en er zijn dus... Hè, de, de, Kika, uh, de Run for Kika Lentefit, dat is, dat is wat er nu uh, gepromoot wordt. En het is dus uh, aan de mensen zelf hoe ze die 21 kilometer gaan voltooien klopt. Dus zeg maar, de uitdaging is om tussen 21 en 31 maart in totaal 21 kilometer te rennen. En op welke manier en wanneer je dat precies doet, dat bepaal je helemaal zelf. Dus sommige mensen zeggen joh, ik doe drie keer zeven kilometer. Terwijl anderen zeggen, nou ik loop wel vaker hard en ik vind het wel een mooie uitdaging. Dus ik ga gewoon in één keer die 21 kilometer rennen. Ja. Maar iedereen mag dat zelf bepalen en uh, ja, het is aan ieder om... Uh, om, om zelf 21 kilometer te voltooien. Ja, en je kunt je dus dan aanmelden... en uh, he, daar, daar doe je dan een bepaald bedrag voor betalen, die inschrijving. En ik... nee, nee, dit is het niet eens. Dus de, het is nu gewoon, het is gratis. Uh, dus mensen kunnen zich gewoon gratis aanmelden. En uh, vervolgens krijgen ze dan een eigen sponsorpagina bij ons op de website... waarbij ze een stukje uh, tekst kunnen schrijven over uh, waarom ze meedoen... en waarom ze het belangrijk vinden om uh, zich in te zetten voor het goede doel. foto's te uploaden. En vanuit daar kunnen ze dan ook heel makkelijk zeg maar, uh, ja, sponsorverzoeken delen... via WhatsApp bijvoorbeeld onder vrienden, familie, collega's. En daar komt dan dat geld binnen wat bij jullie ja. terechtkomt. Ja. ja. Ik zie op de site dat er 468 deelnemers zijn, al voor 2021 in ieder geval. En dat er al ruim anderhalf miljoen is opgehaald. Dat is natuurlijk prachtig, want het is pas maart. Ja, nee, dat is, dat, dat is inderdaad van vorig jaar. Dus dit is nu een nieuw evenement. Zeg maar En dat we hebben we nu zeg maar, meer dan 1200 deelnemers hebben zich ingeschreven de afgelopen drie weken. En we hebben nu 125.000 euro opgehaald. Oké, okay, nou dat is ook serieus geld. Dat, ja, dat is ook nog steeds serieus. Ja, <laughs> ja absoluut. precies. Ja, en, en hè, de, de, de, de, het doel van de stichting Kika is natuurlijk om kinderen te helpen... Uh, om In ieder geval om onderzoek te doen om kinderkanker te verbeteren. In ieder geval om dat beter te kunnen genezen. Ja. En, en daar is ook al echt uh, serieus resultaat in behaald. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, het belangrijkste is om dat genezingspercentage zeg maar, uh, eh, te verhogen. Dat de kans dat uh, als een kind kanker krijgt... Dat, uh, nou ja, het doel is om 95% uh, te kunnen genezen. Op dit moment is dat uh, nog ongeveer 75%. Maar in, uh, sinds de oprichting van Kika is dat al wel met 5% gestegen, dat genezingspercentage En dat komt dan toch neer op ongeveer 25 kinderen per jaar. Dus ja, toch 25 gezinnen die uh, toch uh, een kind uh, gelukkig in leven kunnen houden. Ja. Dus het is gewoon heel erg belangrijk dat er nog steeds heel veel geld naar onderzoek gaat... om uh, uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk uh, kinderen te kunnen genezen. Ja. Ja, het is natuurlijk, weet je, een kind begint natuurlijk en uh, die heeft, nou ja, iedereen heeft het recht om te leven, maar een kind heeft natuurlijk uh, uh, toch wel meer recht vind ik om nog die kans te krijgen om nog een leven te krijgen uh, na, na kanker, want dat is natuurlijk uh, waar jullie ja, voor gaan. Ja. ja. ja, ja het, is het is een heel, uh, het is het is een het is een heel uh, ding, hè? Dat, dat is is het altijd dat het zeg maar. Um, een Langere periode is dat die kickerun er is, of is dat zeg maar in nee. andere jaren korter? Nee, nee, dit is echt helemaal nieuw. Uh, ja, want natuurlijk zeg maar normaal hebben we dus dan echt een, een kikkerrun in de stad, bijvoorbeeld in Alkmaar of in Amsterdam of in Almere, Eindhoven, noem maar op. En zandvoort uh, in het, op het circuit. Ja, ja, precies. Of, dan is het echt op een dag zelf. Hè. Um, maar goed, ja, dat gaat natuurlijk nu in dit geval uh, niet lukken. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld ook at-home edities gedaan. Nou, dan konden mensen dan ook op één bepaalde dag vanuit huis rennen. En nu dachten ze, nou, laten we dan de mensen weer een beetje in beweging krijgen. Nadat iedereen veel binnen en stil heeft gezeten de afgelopen periode. Om weer lekker naar buiten te gaan. En daar een mooie uitdaging aan te koppelen. Die eigenlijk voor iedereen uh, toegankelijk is. Aangezien ja, je kan ook elke dag twee kilometer bijvoorbeeld rennen. En dan kom je er ook. Ja. Ja, en inderdaad, als je, als je dat dan doet op, uh, op de uh, promotiedagen. Hè, op de dagen dat, uh, dat, deze, dat dit... Uh, nou ja, moet ik het zeggen. Neergezet is van 21 maart tot 31 maart. Nou, dan is het natuurlijk heel mooi dat daar zoveel uit kan komen. Ja, absoluut. Kijk, daardoor is het gewoon, kijk, ja, Soms heb je nog te maken met dat mensen bijvoorbeeld die ene dag net niet kunnen, maar wel graag mee willen doen. Nou ja, nu heb je een langere periode, kan je het zelf helemaal indelen. Mag je bepalen dat je ochtends gaat rennen. Of dat je in de middag gaat rennen of s'avonds voor de avond dat maakt allemaal niet uit. Nee. Um, als je je maar wel gewoon aan de RIVM-regels uh, natuurlijk houdt. daar blijven we natuurlijk wel mee te maken hebben. Maar ja, het is vooral belangrijk dat iedereen gewoon weer uh, lekker naar buiten gaat en een beetje fitte lente ingaat. Ja. Maar daarnaast natuurlijk ook uh, ja, een mooie manier om uh, ook geld op te halen voor uh, Kika. Ja. Uh, maar dit is dan zeg maar tot de, hè, dit is een periode van 10 dagen: 21 maart, uh, 31 maart. Maar, maar jullie zijn natuurlijk het hele jaar actief. Ja, Klopt. Erom. Dus we, gaan, we zijn nu steeds weer bezig met nieuwe concepten. En gaat straks, we zijn nu weer bezig met de, de evenementen voor later in het jaar. Maar goed, ja, ja, op dit moment uh, zijn we natuurlijk ook afhankelijk van uh, ja, de ontwikkeling... hoe dat zich nu verder gaat ontwikkelen. Er zijn bijvoorbeeld ook verschillende marathons die we organiseren. Ja, voordat er weer een marathon georganiseerd kan worden... zou ook iedereen weer uh, gevaccineerd moeten zijn. En moet dat allemaal mogelijk zijn. Maar ja, er zijn verschillende manieren waarop we, dat, uh, waarop we dat doen. En nu is het eerste evenement eigenlijk... Uh, de run voor Kika Letten zit vanaf 21 maart. Ja, en dan zie ik dus... Uh, ik zit ondertussen even op de site uh, te kijken van uh, Kika. En dan zie ik dat er uh, inderdaad... als uh, in, uh, ik het zo even goed zie? In september, 4 september, Petra Desert. Dat is ja. op aanvraag. Ja. En dan zie ik zo een heleboel evenementen, die, of tenminste een, een drietal die op, op aanvraag zijn. En dan zie ik de rest, die is allemaal uitverkocht. 11 september jongvrouw, 26 september Berlijn, 3 oktober Londen, 10 oktober Chicago, 11 oktober Boston, 17 oktober Tokio en 3 april Two Oceans. Oh, die is afgelast, ja, dat snap ik. Die, ja. die doet dan uh, niet mee, maar uitverkocht ook. Dus... Ja, dat, kijk, de mensen zijn gewoon... Uh... Uh, ja, hebben we nog steeds de behoefte... om uh, gelukkig om, uh, lekker in actie te komen... en ondertussen uh, ja, geld op te halen. En de marathons zijn natuurlijk... vorig jaar veel zijn niet door kunnen gaan. Dus ja, nu hopen we dan wel in het najaar... Uh, dat, er, uh, dat ze wel door kunnen gaan. Dus het belooft in ieder geval een druk najaar te worden. Ja. En uh, hopelijk uh, ja, kan alles... Uh, tegen die tijd gewoon doorgaan. Ja, Zo'n zo uh, zo marathon... bijvoorbeeld in oktober in uh, Chicago... Hè, die is uitverkocht. Uh, betekent dat dat er dan ook Heel veel Nederlanders naartoe gaan, of is dat dan echt plaatselijk uh, de mensen die lopen? Nee, dus wij gaan dan zeg maar vanuit de RUN voor KIKA. Is er dan een, een team met uh, waar mensen zich voor konden inschrijven? Dus we hebben zeg maar een x aantal uh, startbewijzen, dat verschilt per marathon. Hoeveel dat er zijn, en dan gaan we vervolgens uh, ja, gaan we met z'n allen die kant op. En uh, ja, daarvoor zijn deelnemers die zich nu al hebben ingeschreven, zijn nu al druk bezig met sponsoren en geld op te halen. En die halen vaak echt duizenden euro's op. Uh, omdat ze dan al... Uh, ja, daar zijn ze gewoon een heel jaar bijna mee bezig. Ook om te trainen, maar ook zeker om, uh, om geld op te halen. Dus uh, dan, ja, in dat geval zouden we in Chicago... Zouden we dan met een, uh, met een groep Nederlanders daar naartoe gaan... Om mee te doen aan de marathon van Chicago. Ja. Nou, dat is toch wel een pittig verhaal. Want dat is uh, hey, Boston, uh, Tokio, dat, dat is natuurlijk niet naast de deur. Uh, dat is ook wel een organisatie natuurlijk. Ja, klopt. Absoluut. En zeker als, uh, ja, omdat je natuurlijk nog steeds die onzekerheid hebt... of dingen wel of niet door kunnen gaan. Maar uh, ja we hebben er alle vertrouwen in dat dat wel gaat lukken voor het najaar. Dat ziet er nu in ieder geval wel positief uit. En dan uh, ja, gaan, we, gaan we hopelijk met z'n allen... Uh, kunnen we daar weer naartoe gaan. Uh, een vliegtuig daar, vol. Een geld ophalen halen. Ja. Ja. Is, is dit uh, die mensen zoals, zoals uh, jij... Ben jij daar fulltime mee bezig? Of is dit iets wat je bij... Een, ...een andere baan doet. Nee, dit is inderdaad iets uh, waar ik wel fulltime mee bezig ben. Uh, zoals je net al uh, doorgaat, zijn er best wel veel verschillende evenementen. heb hebben natuurlijk ook met veel deelnemers te maken. En uh, ja, zijn we eigenlijk het hele jaar door bezig zeg maar, om dit soort sportevenementen te organiseren... ...om op die manier geld op te halen voor Kika. Ja, nou het is natuurlijk wel prachtig dat je op deze manier uh, uh, voor de maatschappij bezig kan zijn. Er staat natuurlijk wel ja, een salaris ooit. tegenover, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, het, is, het is wel mooi natuurlijk dat je dit ja. uh, kan doen. Ja, dankbaar beroep is het, uh, ik ben er ook. Uh, ja. is, is dat dan ja. iets wat je, wat je jaren blijft doen? Of is dat iets wat je voor jezelf bepaald hebt? Van, nou, dit ga ik uh, zeg maar, ik doe maar wat vijf jaar doen. En dan daarna ga ik weer gewoon terug. Uh, uh, de business in. Of in ieder geval uh, uh, dus, dus uh, uh, een baan, zeg maar, commercieel als je dat gewend bent. Ja, dat heb, ik ook, dat heb ik ook gehad en ik uh, zeker gedaan. Maar ik moet zeggen dat dit, ja, dit is zo, zo dankbaar is om te doen. Dat je, ik ben zelf ook wel sportief, dus ik vind het sowieso sport heel erg leuk. Dat je de sportevenementen kan gebruiken om zeg maar, ook nog eens geld te halen voor een goed doel. Ja, dat geeft gewoon heel veel voldoening. en uh, ja, Ik hoop dit nog eigenlijk met jaren met uh, plezier te mogen doen. en, en, en ja, We organiseren ook andere sportevenementen, bijvoorbeeld uh, evenementen Ook soms voor Kika, maar ook voor andere goede doelen. Ja, het is Aha. Erg, uh, dus het is, het is eigenlijk... niet alleen maar Kika waar je voor werkt, maar je, je, is dat dan een bureau waar je voor werkt en die dan Kika zeg maar, in hun portfolio hebben? Moet ik ja, dat zo ik, zien? Wij, wij doen, ja, Ik ben echt werkzaam, zeg maar inderdaad, uh, ik doe dat inderdaad echt voor Kika. zeg maar. Uh, als, die, die, dat zijn onze grootste kant. Kika heeft natuurlijk zelf ook nog daarnaast heel veel acties waarmee ze geld op halen, van kinderen die taarten bakken of. Op allerlei andere manieren. En wij helpen ze echt zeg maar, met de organisatie van dit soort sportevenementen. Ja. En dan regelen we de hele organisatie eromheen ook. Ook op locatie. En uh, ja, dus we, ja, in principe werken we... Ja, het is eigenlijk bijna gewoon in elkaar verweven. Omdat je elkaar gewoon uh, dagelijks spreekt en ziet. Hoe lang, hoe lang bestaat uh, Kika nu? Want ik bedoel, dat is ooit een keer ontstaan door iemand die... Uh, ja, Frits was... Geerstijn. Ja. In 2002 is het, uh, is het opgericht. En dat was omdat hij zelf uh, iets te maken had met, uh, met kinderkanker? Ja, dat klopt. En vanuit daar is hij dat, zeg maar, toen uh, begonnen samen met zijn vrouw. En uh, nou ja, dat is tot nu toe gelukkig wel een, uh, een succes gebleken. En uh, nou, het feit dat er nog steeds uh, met zoveel enthousiasme gereageerd wordt door mensen om zich in te zetten voor Kika. Ja. ja, dat is in ieder geval een goed teken dat mensen het leuk vinden. Hè? Het sportieve doel wat er ook wel aan hangt. Maar vooral ook om gewoon zich gemeenschappelijk in te zetten. Ik denk dat het een hele mooie combinatie is die uh, ja succesvol ja, is. Zeker. is. Ja. ja, het is uh, nou ja, ik denk niet dat er veel mensen zijn die nog nooit van Kika gehoord hebben. Want dat is zo een bekend uh, bekende naam. Dat, nou, dat heeft hij in ieder geval gewonnen daarmee. En alle evenementen ja. die daaraan vastzitten... die helpen zeker om uh, geld binnen te halen... voor uh, nou, uh, onderzoeken voor kinderkanker. Ja. En, uh, nou, Absoluut. Dat is prachtig, inderdaad. Ja, ja nou, uh, bij deze uh, laat ik mensen uitnodigen... om te kijken op uh, Kika. En uh, misschien is er een speciale site... waar ze uh, dit evenement kunnen terugvinden. Dus uh, de, de ja. Kika Run uh, Lente Fit... Of run voor ja. Kika Lentefit, dat is het hè? Ja, klopt. De, de website waar ze naartoe kunnen gaan is runvoorkika.nl En daar zou je al heel snel ook uh, de Lentefit zien. Kunnen mensen zich dus uh, ja, gratis inschrijven, ze kunnen ook een team oprichten. Dat, we hebben ook al meer dan 100 teams die zich hebben ingeschreven. Van, uh, van een voetbalclub die normaal met z'n allen voetballen maar nu niks kunnen doen. Dus zoiets hebben, zeggen, laten we dan gezamenlijk in ieder geval gaan hardlopen om toch in beweging te blijven. ...tot bijvoorbeeld ook een uh, bejaardenhuis uit de uh, school... ...die zich heeft uh, aangemeld en die hebben gezegd... Veel, ...weet je, wij vinden het wel mooi... Uh, ...die, uh, die ouders willen graag wat terugdoen ...willen graag wat voor doen... ...dus wij willen met z'n allen, met alle bewoners in totaal... ...21 kilometer zeg maar, gaan afleggen. Dat zal dan niet zozeer rennend gaan... ...maar ze hebben dan een speciaal parcours... Zeg maar, van maart waar uh, ja, die ouderen gedurende die tien dagen uh, elke keer woordjes gaan lopen. Om zo met, met z'n allen zeg maar, die 21 kilometer te voltooien. Dus je ja, ziet super. er heel veel mooie initiatieven uit ontstaan wat dat betreft. Echt heel mooi. Ja. Nou uh, Rick, ik uh, wens je heel veel succes met deze aankomende Kika Run. En uh, zeker met het binnenhalen van de nodige gelden. Waar mensen weer aan meewerken. Dat is een prachtig initiatief. Ja, en, uh, Ik hoop dat, uh, dat veel mensen zich aan gaan melden bij jullie. Ik hoop het ook. Dank u wel voor het fijn weekend nog en tot ja, een volgende ja, is... keer. Oké, okay, tot ziens. Dag. En we luisteren naar Rod Stewart tonight I'm yours. Border westbound 747. Didn't think before deciding what to do. Ja, dit was Albert Hammonds met It Never Rains in Southern California. En uh, hier regent het soms ook af en toe... alhoewel het vandaag wel redelijk weer is, ondanks de wind. Aan de telefoon hebben wij, als het goed is, Fred Paap. Dat is goed, uh, Irene. Heel goed, Dat Fred. Is goed. Hoe gaat het met je, Fred? Ik heb je een oh, tijd oh. niet gezien op straat. Uh, nou, kijk, het uh, schijnt... Uh... ...een of andere occasie te zijn in Nederland. Waardoor je dus gevraagd wordt... ...om zo weinig mogelijk bewegingen te maken. Nee, maar jij luistert daar ja. toch nooit naar... ...een grapje? Dat is wel ja, ik ben een uh, zeer uh, getrouw mens. Ja. En daarna natuurlijk... Uh, ...het lopen gaat mij niet meer zo makkelijk af. Nee, precies. Dus, uh, dus dat... Uh, het zijn twee dingen die gecombineerd zorgen dat ik uh, redelijk wat uh, sinds september thuis zit. Ja, en dat, dat, dat tochtgat waar je zeg maar uh, uit moet komen om naar buiten te gaan, dat werkt ook niet mee, hè? Welk tochtgat? Nou, dat schuitengat. Dat is toch, als je, oh ja, je kunt dan twee kanten naar buiten bij jullie, hè? Dat Dat, dat bedoel ik maar. Ja, en nee. Overal was aan gedacht. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar goed, wat, wat, je bent natuurlijk altijd erg actief geweest. Hè? Bedoel, uh, Café Koper uh, uiteraard en uh, de VVD uh, waar je actief in was. Nou was dat al een tijdje, uh, geloof ik, uh, rustig. Maar hoe, hoe kun je nou uh, je vermaken de hele dag? Hoe kun je je vermaken de hele dag? Nou, eerst heb ik natuurlijk een fantastische vrouw. Ja, uh, dus, uh, ja daar kan je ook niet de hele dag mee spelen. Uh, ik heb het niet over spelen, maar oh. ik, je had het over vermaken. Oh ja, dat is waar. Uh, ja, dat is waar. Ja, daarnaast heb ik nog een paar vrienden, uh, die ik natuurlijk vreselijk mis, omdat ik dus niet meer met de mannenpraatgroep in het café uh, bij elkaar kan komen, ja. onder het genot van een goed was. Dat is een groot gemis. Ja. Ah, oké, okay. uh, maar dat, dat neemt niet weg. Dat uh, Die contacten die blijven wel. Of zij het wat minder. Nee, je kunt één persoon op bezoek krijgen. Dus als je ze allemaal uh, één op één uh, uitnodigt. Dan, uh, dan mag dat toch? Uh, nou, kijk. Tot voor kort mochten er zelfs nog twee. Ja. ja dus, uh, nee, kijk, het is niet zo helemaal zo dramatisch. Uh, dat je je niet van maakt. Ik wil uh, de kranten staan vol. Nee? En ik lees graag. Ik uh, ga uh, af en toe... ...de deur uit. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ik met jou tegenkom. Nee, nee, dat is waar. Ik zit nog met een paar vrienden, hebben we natuurlijk... ...en daar zijn we van de week geweest in de Duin... ...bij het achter de Tassenbocht daar. En daar zijn wat uh, aardappelteerlandjes. Nou, daar... Uh, zijn we ook mee bezig, we hebben van de week geïnspecteerd. Nou, en dan, als je dat gedaan hebt, dan drink je daar uh, langs de kant van de weg op afstand van anderhalve meter. Ieder een biertje en je zegt, hoi, tot de volgende keer. Ja. En je gaat weer weg. Ja. is, als je wat wil, is er zat te doen. Ja, dat klopt. Er is zat te doen. Uh, er, zijn, uh, er zijn natuurlijk, uh, je kan... Uh, Online uh, muziek volgen. Er is, is een museum-tv. Uh, dus ja, noem het maar op. Als je cultu uh, cultureel is, is dat te doen. Uh, en uh, ja, volg de politiek een beetje. Dat kost me ook af en toe avond uh, ja. achter dat schermpje. Als het tenminste niet dus afgeblazen wordt. Daar word je ook altijd vrolijk van. <laughs> <Ja>. Maar goed. <laughs> ja, en je en kookt het, graag. Hè? Jouw, jouw, jouw echtgenoot zal daar ook wel blij mee zijn. Want jij bent natuurlijk wel uh, van de keuken. Ik kook elke dag, ja. En het, dan krijg ik wel eens te horen, wat wil jij eten? Ja, nou, kijk, kijk maar wat je in de schappen vindt. Ik maak wel wat. Ja. En dat gaat over het algemeen wel goed, ja. ja. Ja, dat koken, dat blijft natuurlijk wel een dingetje. En dat, dat was wel gemist, zeg maar. Ik heb de laatste nog over nagedacht van... De, de, de tapasweken die er bij jullie waren en ook de... Weet het, uh, aspergeperiode dat er toch heerlijk asperges gegeten oh, komt. Ja, maar, mosselen ik, ik, inderdaad. Dat, we, maar kijk, dat zijn dingen die, die waren leuk, maar vergis je niet, het is, uh, aan het eind van de maand is het zes jaar geleden dat ik uh, vertrok bij een café kopen. En uh, aan de ene kant is dat natuurlijk, uh, ja, het is een stukje van je levenswerk. Maar aan de andere kant, er is veel meer dan een café. Er is veel meer dan werken. Ja. ja want, want in dit land schijnt werken heilig te zijn. Maar ik denk dat uh, werken is eigenlijk, uh, wat we hier doen, is een moderne vorm van slavernij. Slavernij, ja, ik, ik moet het helaas met je eens zijn wat je zegt. Nou kijk, het woord zegt het toch loonslaven. Nou ja, klaar. Het ja. is dus niet zeuren dat je, dat je lot aan die kant is en je boterham aan die kant gesmeerd is. Ja. Nou ja goed, dat, uh, je, ja. He, velen van ons hebben het voordeel gehad of het voorrecht gehad... Om te kunnen werken en om ook productief te kunnen zijn, en daarna, na die productieve periode, de kans te krijgen om nog te genieten van hun uh, AOW of de oude dag. De oude dag vind ja, ik altijd duur, zo oudbollig klinken. Eh, ja, wat doe je nog? Kijk, we hebben natuurlijk wat ik mis, is natuurlijk het zingen in het café, eh, het smartlappen, eh, de ja. chanties, eh, het festival, wat niet doorkomt. Nou, nou, ja, wat erg. Dat, dat vindt nog eenmaal, uh, daar doe je niks eigenlijk, dat is overmacht. Ja. Nee? En iedereen heeft diezelfde, vliegtuig. Uh, ja, is zit daar in hetzelfde schuitje. Ja. Dus, nou, maar, maar ik, ik kan me heel goed vermaken in ja. mijn eentje. Ik heb daar niet zoveel problemen mee. En je hebt natuurlijk ook een prachtige plek uh, gekregen om te wonen. Of gekregen, daar heb je natuurlijk wel uh, nou, niet gratis bemaakt. gekregen. Maar je hebt wel een hele mooie plek kunnen bemachtigen, nou, laten we zeggen. Wat dat betreft, uh, die plek is eigenlijk ook veel te mooi. Want onze overheid heeft het ook gezien. En die heeft de boswaarde dit jaar maar is een, met een ton verhoogd. Dus, serieus? <laughs> ja, serieus. Maar en ik kan, en ik kan dat, dat is het ergste. Ik kan er niet eens bezwaar tegen maken. Want er worden eh, op dit moment flats verkocht in het verschuitengoed. Voor bedragen eh, waarvan ik denk: hoe is het in god nou mogelijk? Ja. De walnendood moet echt hoog zijn. Ja. Nou ja, die is ook hoog natuurlijk. Hè? Dat, dat weten we allemaal. Dat. Uh... De, ...Zandvoort daar natuurlijk niet echt de schoonheidsprijs uh, in verdient... ...in hoe dat gegaan is. En ik hoop nog niet. echt uh, dat er nu wel wat gaat gebeuren op... Uh... Nou, dan zou je toch wat in de Zandvoortse politiek moeten veranderen. En, ja. moeten, en, en moeten zorgen dat, uh, dat die mensen die altijd aan de rem trekken... eens een keer... Uh, op... Als later laten die, die remmen. Gaan genieten. Ja, nee, dat klopt. En er zijn toch heel veel potentiële plekken waar gebouwd kan worden... ...maar op de een of andere manier gaat dat maar niet gebeuren... Dat is nou, wel het heel het erg jammer. Zit, het zit wel een beetje schot in. Dat gebeurt wel wat. wat maar gaat, langzaam. Het gaat langzaam. Heel gaat langzaam. Heel langzaam. Ja, klopt. En eigenlijk ja, hebben we die tijd niet, hè? Die, die nu verspeeld nou, wordt. Het enige, het enige project wat. En dat heeft ook jaren geduurd. Nou, dat is het Roeidaverskleen. Nou, dat is dan uiteindelijk. Hè, is dat, eh, dat is dus nu klaar. Of tenminste, een paar kleine nou, ja. nou, En Dat ziet er keurig uit. Ja, is, vind ik ook. Ja. Uh, dus wat even het gaat wel, Maar het gaat verrotten langzaam. Maar in, in dat opzicht uh, bemoeien je je niet meer met de politiek. Hè? Dat, dat is wel ik klaar. Ben jaar ik ben tien jaar geleden uh, de politiek uitgegaan. Uh, niet omdat ik dat zo graag wilde. Maar achteraf gezien... Uh, als je drie periodes erin gezet hebt... Het is genoeg. Want dan moet er fris bloed komen. En op het moment dat je... ...dat inziet, dan heb je ook vrede met het feit dat jij je periode gehad hebt. Ja. En dan is, dan is het ook goed. Uh, en, en ja, ik volg die politiek nu. Ik ben, nog, ik ben nog steeds lid van de VVD en dat zal ik ook blijven ook. houden. Uh, want uh, ik vind ook dat de hand die je gevoed hebt... ...die moet je later niet in gaan bijten. Nee. En, en, nou ja, je ja, ja, zit natuurlijk gedaan, wel uh, elke avond aan tafel met, uh, met... ...nou ik zal niet zeggen de tegenpartij... ...maar toch wel een andere partij... En uh, dat zal toch ook wel de nodige uh, gesprekken opleveren. Ik, ik ben begonnen met te zeggen dat ik een fantastische vrouw ben. Ja, nee, maar dat, dat heb je ook. Dat, we da ons dat daarmee is verder vermaken. geen discussie. Dat we ons daarmee vermaken. En uh, het is al bijna 40 jaar dat ik, uh, dat ik weet dat we van een andere partij zijn. Zo wat. Ja, nee, dat is de reden ik ik alleen ik van opvatting. En zij ook niet. Nou, prima toch. Ja. Uh, maar voor de rest, het is haar pakje aan u. Ja. En, uh, ik ben lid van de VVD, ik volg af en toe een Zoom-vergadering met, uh, met die dingen. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja. Dus, uh, maar, maar voor de rest ja, natuurlijk zie ik wat er gebeurt en luister ik altijd die, die dingen na. En, en dat zorgt dus ook dat je interesse blijft, dat je levendig blijft, dat je oog houdt voor, voor het dorp. Ja, nou, dat is prima. Ja. Maar het is voor de rest, vermoeit me niet met, uh, met de politiek. Nee. Nee, nou ja, goed. Weet je, die politiek, uh, daar zijn natuurlijk wel de nodige dingen over gezegd. Maar ik vind dat je als partijen uh, prima naast elkaar uh, moet kunnen leven nou, en elkaar respecteren. Ja goed, dus uh, ja. no problem. Nee, nou ja, na veertig jaar uh, dan, dan lijkt het me niet dat daar nog ooit een discussie komt. Uh, althans, niet in een negatieve zin een discussie. Uh, ja, kijk of inhoud natuurlijk wel. We kijken het vanuit een uh, andere invalshoek. Maar, maar ik. Uh, maar maar Maaike moet dat werk doen. Ik ja. heb die stukken lang genoeg gelezen. Dag, bekijk het maar. Ja. <laughs> nou ja, Mike heeft zich er natuurlijk nu wel uh, in vastgebeten. in zoverre dat ze hè, ja. is daar wel. Ja. Uh, is er fulltime mee bezig. Kan je dat zeggen? Ja. Uh, ik, ik zal je vertellen: als ik zie hoeveel tijd ze erin stopt. Ik wist dat het veel tijd kost, want ik, ik heb natuurlijk dezelfde ervaring, maar ja. het, het lijkt wel alsof de huidige generatie raadsleden veel meer op een bordje krijgen dan wij dat gehad hebben. En dat is natuurlijk ook zo, want alles wat de rijk over de muur gedonden staat, dat is bij de gemeentes op het bordje gekomen, dus ook bij de raadsleden. Nou, als ik zie wat, uh, wat ze af en toe aan uh, informatieavonden weer hebben, dan denk ik, nou, daar hebben wij nooit van zo even van gehoord. Nee. Uh, en uh, nou goed, en, uh, ja, het gaat niet altijd even, even vrolijk, inderdaad, maar dat ging het vroeger ook niet. Nee, dus, nee het, alsof, is het, het is altijd, altijd wel, uh, zeg maar, een spektakel uh, geweest, uh, af en toe in die raadzaal. Ja, dat, is, uh, dat zou je wel kunnen stellen, ja. <laughs> Nou ja, ik, ik vind zolang dat met respect gebeurt, dan, dan, dan, dan moet dat gewoon kunnen, vind ik. Iedereen heeft zo zijn eigen gedachtegang en zijn eigen standpunten. En als je die op een prettige manier verdedigt, dan nou, lijkt me dat geen probleem. Ik heb er ook geen probleem mee hoor. Maar ik vind dat, nou ja, laat ik mijn mond maar houden. Want anders zeg ik me veel te veel dingen die ik bij de vorm kan houden. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo uh, mijn uh, Ik heb dat uh, vroeger ook meegemaakt. Je weet het, ik heb uh, ook voor, voor de horeca Nederland heel veel dingen gedaan. Ook landelijk. Uh, uh, en ik zie, als ik nu zie wat er gebeurt... Dan, uh, dan elke keer dat ik door het dorp ga... en ik zie die opgestapelde terrassen... en ik zie die, dat strand en denk ik... Jongens, jongens, jongens. Uh, ik zou uh, blij zijn uh, dat ik als ik weer... Uh, ...daar een terras kunnen zitten als het open ging. Ja. Dus dat zou echt een uh, verademing zijn. Nou, nou, nou, dat eerste pilsje uit die tap... Oh, wat lijkt me dat lekker. Nou, ik, ik weet niet hoe ik het doen moet... ...maar ik zorg dat ik de eerste ben hoor. <laughs> ja, het, kijk, het is net zo vroeger met de uitverkopen... We ja. waren ze ook uh, voor de deur uh, Voor de deur. te slapen... Ja. ...om maar ja. de eerste binnen te zijn. Ja. Uh, ja. En uh, nou, misschien moet ik dat ook wel doen. Ja. Nou ja, goed. Of, of ik vraag asioen bij de kroeg. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan. Daar hebben ze nog wel een plekje voor, denk ik. Want dat ja. maken ze wel, vind ik. Nou, nee, nou ja, de dat... dag dat we weer dat... kunnen gaan zingen, inderdaad. Dat we weer bij, uh, ja. bij onze vrienden van het Wapen uh, kunnen gaan zingen. Dat is toch bij de vriese lucht, hè? Oh, wat heerlijk. Wat heerlijk. Maar goed, ja. de, het Shanti Festival in september... dat zal er wel niet van komen, denk ik. ho, ho, ho, ho. We hebben het eerste koord vastgelegd onder voorbouw. Oh ja? Ja. Oh. Want je, kijk, want als je niet plant... Nee, dat klopt. ...en niet reserveert... Dan, dan, dan hang je, je zo meteen. Je. Ja, dat dus klopt. Je, toch maar reserveren. We kunnen het hoogstens af moeten zeggen. Ja. Maar uh, we gaan doorgaan. Ja, precies. Ja. Maar goed. Fred, ik, uh, ik kan nog heel lang met je praten... maar ik denk dat ik er zo meteen uitgeknikkerd word... Uh, hier uh, op de radio. Uh, en, uh, je uh, weet het, uh, er zijn altijd mensen die pech hebben. Ja. Precies. En daar horen wij niet bij. En daar horen wij zeker niet bij. Daar horen we niet bij. We okay. leven in een gezegend dorp. Precies. Ik heb ook nog een kaart gekocht voor de, de waterwijn. Ja, ik kan met ja, me goed. de, de ah, Prachtig toch? Ja, we hebben een mooie ja. natuur om ons heen. Fred, ik ga je bedanken. En ik hoop jou gauw te zien op het terras. Met een pilsje. Uh, en dan, uh, dan, uh, uh, uh, uh, uh, daar word ik heel blij van. Maar goed, ik ben nu ook wel blij hoor. Maar daar word ik nog meer blij van. Ik ga ik je can... danken en ik ga afsluiten. Ik hoop wel. met je te kunnen proosten. Oké. Okay. Fijne dag, Wilhelm. Wij ook, bedankt. Ja. Wij gaan bedanken, Cor Draaien, voor de techniek vandaag. Super. Uh, Gert van Kuik voor de redactie deze week. En uh, ik ben Irene de Jager en ik zie u graag weer over 14 dagen. Bedankt, fijn weekend en tot gauw.